EO Dit is De Nacht Met Renze Klamer ja, Goedenacht en welkom bij Dit is De Nacht Het is uh, de dag 2 oktober waarop in 1951 de eerste Nederlandse tv-zender werd gelanceerd Als u dat nog weet bent u een stukje ouder dan dat ik dat ben Het was Nederland 1 destijds, de allereerste televisiezender. Radio 1 was het toen al wel, maar dat heette toen nog Hilversum 2 Vorige week, als u toen toevallig ook luisterde naar dit uh, programma... toen hadden we het over haren. Hè? Dat was toen helemaal een hot topic, Project X. En uh, toen we daarover aan het praten waren in dit uh, mooie nachtprogramma... toen begonnen veel bellers over de rol van de sociale media... en hoe zij daar dan mee omgingen en of dat dan de schuld had of niet. Nou, vandaag gaan we er ook over praten, maar dan pas om drie uur. Want we hebben twee onderwerpen vandaag. En het eerste onderwerp dat komt uit een uh, gesprek uit het programma... Dit is de dag, van vorige week donderdag... En het was dan wel weer een gesprek naar aanleiding van de Project X in Haren. En het onderwerp was: hoe voorkom je dat je kind een railschopper wordt? Nou, straks gaan we daar meer over horen en ook dat fragment. Maar eerst is het even tijd voor het meer dan toepasselijke nummer van Eric Clapton, After Midnight. After midnight. I'm We're gonna give an exhibition. We're find out what it is all about. We gonna give an exhibition. We gonna find out. en of het uh, after midnight is met zes minuten over twee. U bent nog wakker en dat is, uh, dat is fijn, want dan uh, luistert u naar dit uh, mooie radioprogramma. Uh, dit is de nacht naar Kazaloenen, waar u uh, net uh, uh, wat is het, een uur, twee uur van heeft kunnen genieten. We gaan vannacht uh, praten. U bent dat gewend van ons programma. Het is echt een talk radio, dus wij moeten het uh, met u doen thuis. U moet straks uh, weer gezellig uh, bellen om mee te kletsen. En we gaan het vannacht hebben, ik zei het net al, over twee onderwerpen. En het eerste onderwerp dat is uh, ja, eigenlijk over kinderen. En dan specifiek, hoe kun je voorkomen dat je kind een ruilschopper wordt? We hebben allemaal dat project X meegekregen in de haren. En de vraag is van ja, het bleek zeg maar dat daar niet alleen maar... echte notoire hooligans en relschoppers waren... maar ook gewoon hoogopgeleide jongeren zonder strafblad... die zich toch lieten meezuigen in het effect van, van de rellen en, en de massale chaos...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 Burgerlijke reljongeren heb je en de echte ruilschoppers, om het maar zo te zeggen. En ja, dat is best een opvallend uh, verschijnsel. Maar en, laten we het even uit elkaar houden. Stel, ja. je hebt een rampjongere als kind. Ja, je hebt een rampjongere als kind. en aan het ontbijt, wat zeg je? En, ja, en die zegt van: Ik ben van plan om naar haar te nee, gaan. Ik ben daar gisteravond geweest. Ik ben er gisteravond, geweest. Oh, ben er gisteravond ja. al geweest. Ja, want eigenlijk vind ik dat van tevoren nog belangrijker. Dat je gewoon met je, met je kind wel praat over: van... Oké, okay, wat, wat ga je daar nou precies doen? Wat zijn je verwachtingen? En wat denk je daar nou aan over te houden? Wat levert je nou op om daar naartoe te gaan?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 Nou, ik weet niet of mijn leerlingen daarheen zijn. Ik denk dat ze het te ver weg zouden vinden. En ik denk ook dat ze in de NS zouden verdwalen. Uh, ik geef echt aan een lage niveaus les. Dus ik weet niet of die het halen tot haren qua uh, Maar treinen als het en in zo. de buurt zou zijn... Nee, maar maar hij zegt alsof ze dom zijn. Ja, ze zijn ook dom. Ze, dus ze kunnen, het is ja. de treinen haren. Nee, en de NS kan niet had idee. extra nee, treinen nee. ingezet. Dus dat werd wel makkelijk gemaakt. <laughs> ja, dus, maar ja. stel dat het in de buurt is... Ja, nee, dan zouden ze zeker gaan kijken. Ja, absoluut. Ja. En zou ik, daarover over te praten zijn? Zou, als jij dan van tevoren of hun ouders zouden zeggen... van... wat ga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 Toen zei ik maar ja jij kan het wel de kwast misschien niet vasthouden maar je bent ook niet naar mij toegekomen te zeggen van goh waarom dit, dit mag niet gebeuren ja. en ja. vervolgens is dus de vraag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 andere stijl. Je zou gaan uh, praten, als jouw zoon zegt, of je dochter, ja. ik ga toch. Dan zeg ja, je van, dan nou, zou okay. ik zeggen, ik zou wel willen, willen weten van mijn kind, waar zijn grenzen liggen, van oké, okay, wat doe je nog wel, wat doe je niet, en nou, daar ik zal ik wel ik wel met fietsen gooien, maar niet met stenen. Ja, dan mag hij niet van mij, dan zeg Leg ik ook uit, van, van, dan je. ga je niet. Maar waarom is het zo fout om te zeggen, je gaat niet?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 Ja, u luistert naar een uh, gesprek uit het programma. Dit is de dag van vorige week, donderdag uh, 27 september. Nu u hoort het in het gesprek, gaat het over social media. Uh, maar dat is niet de hoofdvraag. En over die social media gaan we het later vannacht nog hebben. De kernvraag van het gesprek, dat was... hoe voorkom je dat je kind een relschopper wordt? Nou, waar ik nou uh, echt uh, benieuwd naar ben vannacht... is of u daar ervaring mee heeft als luisteraar. Misschien heeft u wel een kind of uh, meerdere kinderen... die niet vies waren van een flinke vechtpartij of ooit ergens uh, werden meegesleurd uh, in, in, in een relletje... Of, een, uh, of, of iets anders die in een lichte criminaliteit zijn belanden Misschien nog wel erger. En dan ben ik benieuwd naar, naar verhalen en wat uw rol als ouder dan was. Uh, voelde u zich dan schuldig of heeft u iets anders kunnen doen? Of misschien bent u zelf wel een hooligan geweest... en uh, denkt u daar nu met uh, veel spijt aan terug? Het, het kan allemaal. U kunt bellen naar dit uh, programma. Dat kan via 0800-1121. 0800 u kunt ook even een mailtje sturen. Dat kan dan naar nachtapenstaartjeeo.nl. En uh, ook via Twitter kunt u reageren. en Dat kan dan naar apenstaartje dit is de nacht of met hashtag dit is de nacht. Laat dus even weten verhalen over uw kinderen die misschien uh, ooit het uh, rechte pad verlaten hebben. En uh, weet ik het wel niet allemaal wat uitgesproken hebben. Misschien is dat wel heel lang geleden. Dat mag ook hele mooie verhalen van vroeger. Misschien is het wel nu aan de hand. Het, uh, het kan allemaal. Als u belt, dan gaan we eerst luisteren naar muziek en uh, dan gaan we daarna met elkaar praten. <middels>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 singing now Sarah Joyce was dat, beter bekend als Rumor, en die zong over P.F. Sloan. Dat was de Amerikaanse pop-rock singer-songwriter, die erg succesvol was, weet uh, je, in de jaren zestig. Hé, hey, wacht eens eventjes. Ik dacht dat ik geen bellers had, maar ik zie nu iemand bellen. Gaan we eens even kijken wie dat is. Goedenacht, wie heb ik uh, aan de telefoon? Wie heeft uh, Willem Buur uit Middelburg aan de telefoon. Willem uit Middelburg. Ja, juist. Goedenacht, Willem. Vertel, jij belt, jij belt over, uh, over een verhaal over jouw kind, kinderen? Nee, nee, het gaat meer eerst over, over die uh, eerste dame die uh, sprak. Ja. De dame die, die sprak? Meldde. Ja, die, uh, maar ze zei dus, zij zei dan tegen je kinderen, ja. dat ze niet naar aarde uh, moeten gaan. Ja. Maar als de kinderen het niet zeggen, dan weet je dat niet. Okay. En de tweede, er was van tevoren geen, uh, ja, geen uh, idee over dat het op rellen uit zou lopen. Nee. En even kijken, dus je je, voor zeggen, duidelijkheid... De, die, dan, dus, je, je hebt het over het sorry. commentaar van, van Hop, uh, dat is de opvoedcoach in het fragment wat we net hoorden. Ja, juist. Ja, dat, dat was aan het begin van het programma. Ja, precies. En ze zei van, uh, ja, zei tegen nou, hey, je kinderen, ga niet naar Haren. Nou ja, maar kijk, als je kinderen zeggen van. Uh, ik, ik ga bij Jantje op visite. Ja. Hey, dan kan je het al niet zeggen. En ten tweede, zou ze zeggen. Ik ga naar Haren. Dan, dan zou ze nog naar de feestje gaan. Want dat was dus. Uh, een insteek. En pas later aan bleek. Hè, dat, dat, uh, ja, de, denk je echt dat, dat, de iedereen geldt, ging, dat, dat iedereen die daarheen ging. Dat iedereen die daarheen ging. met de insteek van. Ik ga naar een feestje toe? Ja, nee, dat wil ik niet zeggen. Maar, maar kijk, zo'n zo ouder kan het ook niet weten. Nee. Nee, nee maar, maar, maar zij zei, ja, ze deed juist alsof, uh, van, uh, ja, maar, ja, ga niet naar Haren. Nee, maar ja, de kinderen die zeggen dat toch niet. Ja. Die gaan toch stiekem. Die gaan stiekem naar Haren. En, en zeg je dat zelf uit ervaring, uh, Willem? Uh, goed, ik ben zelf ook wel eens uh, jonger geweest. Ja. En dan, uh, ja, dan ging ik ook wel eens uh, naar die stoel van, uh, ja, ik ga dat Pietje op, op, op visite, terwijl ik dan... Uh, ja. Maar Jantje ging waar het een feestje was, weet <laughs> Ja, heb, je, heb jij erg dingen uitgesproken vroeger of niet? Oh ja, ik ben uh, best wel eens, uh, best wel eens uh, buiten de wet geweest. Oké, okay. en, en wat verstaan we dan onder buiten de wet? Is dat een, uh, is dat een uh, verkeerd sigaretje opsteken of is het nog erger dan dat? Ja, verkeerd sigaretje opsteken. Uh, ja, wiet is gedoogd. Hè? Dus, uh... Ja, precies. Nee, hoor, nee, maar ik ben nooit aan de harddrugs geweest. of, uh, of uh, Ik ben ook nooit veroordeeld geweest. Ik ben er nooit voor de rechter geweest, en, dus, en, ja, wat dat betreft. En wat ben je ja, wel? Ja, als kind ja, neem je als een, een mas mee als niemand het ziet. Dus, ja, ah, ja, goed. ja, maar goed, dat is van... Uh... Ja. De bekende Jamin-snoeperij. Toch dat je dan bij de, dat, dat je bij de snoepwinkel bent en even iets achterover drukt. Dat, dat is jou wel eens ja, overkomen. Dan ben je acht jaar en dan ja, kijk dan, dan wil je dat een keer proberen. Dat, dat, dat, dat heeft elk kind in zich. Ja. Die, die wil een keer. Uh, wat, kijk, als je het ene kind zegt dat mag je niet doen. Ja. Dan ja. gaan ze het juist wel doen. Precies. En kijk, en, he, he, dus verbieden. He, dat is soms uh, erger dan. Uh... Ja. He, heb jij zelf kinderen, Willem, of niet? Nee, ik heb zelfs geen kinderen, want mijn vrouw heeft epilepsie, dus... Uh, Oké, okay. dat gaat... Uh, een. zwaar zware epilepsie, we wilden wel kinderen, maar ja, dan... Uh, ja, het was vanwege de medicatie, was dat uh, onmogelijk. Oké, okay. dat lijkt me wel uh, een lastige situatie. Heb je, heb je dan wel eens aan adoptie gedacht, bijvoorbeeld? Ja, nee, nee, kijk, uh, ik heb eigenlijk nooit, uh, zeg maar, een echte uh, vaste baan gehad. Ja, Nee, de, de, ja, adoptie. Maar daar gaat zoveel overheen. Er gaat zoveel overheen. Ja. Gaat er overheen. Ja. En als je geen vaste baan hebt, een kind moet je ook uh, kunnen opvoeden. Kost ook geld en uh, onderhouden en uh, van alles en nog wat. Ja, ja, nee, maar goed. Het, het, het, het ging niet om de financiën of zo, maar kijk, omdat mijn vrouw ook epilepsie hebt en uh, ik was aan het werk. Ja. Kijk, en. Dan, dan, dan, Ja, ja, hoe moet ik nou zeggen, dan. Uh... Ja. Nou, dat, dat zou niet werken. Dat zou gewoon niet werken. Nee. maar heb gewoon twaalf uur, uur slaap per dag nodig. Oh ja, dus dan is een kind eigenlijk gewoon te druk. Want is, is, ja, nee, nee, dat, is Is het zo dat mensen met epilepsie dat die dan. Uh, ik, ik, ik ken toevallig uh, niemand in mijn omgeving die dat heeft, maar. Uh... Ja, ik weet, je krijgt dan af en toe een avond, maar is het, is het zo dat je dan echt, uh, zeg maar, dat alle mensen met epilepsie veel meer slaap nodig hebben dan mensen die dat niet hebben? Ja, dat ligt aan de vorm heen. Kijk, je, je hebt verschillende vormen van uh, kanker ook. Ja, oké, okay. ja. Het ligt, ligt aan de vorm van uh, epilepsie, hoe, hoe zwaar is het? Uh, sommige mensen kunnen met één pilletje per dag ze af. Okay. Dat het, dat het uh, redelijk normaal loopt, maar uh, zij heeft het acht per dag. Acht per dag? Dat is wel flink, acht, ja. Acht uh, sliks. En vijf keer in de week heeft ze... Omdat het dan werk dan. Vijf keer in de week heeft ze... ochtends iemand die voor haar medicatie komt. Twee keer in de week om iemand... Uh, uh, ...om haar te douchen. Um, Even kijken. Hoor. In, in ieder geval een heftige, een heftige situatie thuis. En dat is ook dan de reden waarom je geen kinderen. Waarom er geen kinderen ja, eigenlijk nee, nee, maar goed. Ja, dat kan, je, kan je wel adoptie doen. Paul Leeuw, die kan wat, hè? Ja, kan, van die koffie jongetjes, omdat die ze zo leuk vindt, die kan die ze. Ja. Die vliegt even naar Brazilië en die komt met een jongetje terug. En dan een jaar later gaat hij weer naar Brazilië en komt hij weer met zijn koffie brengt terug. Ja. ja. Maar, en... maar echt adoptie, dat. Uh... Nou, nee, goed. Ik... Snap ik. Hey, maar Willem, we ja, gaan, we ja, gaan ja. even terug naar de, naar de Rode Draad van het verhaal. Want je, je hebt dus zelf geen kinderen, maar je bent natuurlijk wel kind geweest. Uh, en was, had je ook broertjes en zusjes, ging je daar ook dan uh, samen kat elkaar bij uitspoken? Uh, ik heb uh, twee uh, broers. Eentje die is een jaar jonger en eentje die is uh, vijf jaar jonger. Nee, ik okay. niet kat gehad. Uh, dus jij was met de oudste? De, ik was de oudste. En deed je dan ook een nou, beetje dat voor dat hoe dat ze, hoe ze een beetje kattenkwaad konden uithalen, of niet? Sorry? Deed je dan ook een beetje voor hoe jouw broertje kattenkwaad uit uh, moesten halen? Nee hoor, nee hoor, dat niet. Oké. Okay. Je was heel braaf. Sorry? Je was heel braaf. Nou, well, ik ben best wel braaf geweest, hoor. Oké, niet meer. Maar goed, uh, de, de, ik, ik kies uh, of... Uh, op het strand, want ja goed, ik kom uit Plissingen en dan op uh, het stand en dan uh, wrak uit gaan zoeken en dan uh, ja. Ja, een groot kampvuur maken en zo en uh, ja, moet ik het zeggen? Ja, kleine dingetjes. Op het, Solex, op, op het dat je 12 was ja. en dan zo uh, lekker op de kop getikt op de rommelmarkt voor de tientje en dan uh, met de zolux uh, over het strand gaan klossen en uh, ja, dat soort dingen. Ja, dat zijn toch ook wel leuke herinneringen, hè? Uh, ja, dat zijn zeker leuke herinneringen. Oké. Okay. Hé, hey Willem, ik ga je bedanken. Oké. Okay. Dus dank je wel. En uh, veel luisterplezier nog vannacht. Oké, okay, u ook. Oké, okay, dank je wel. Doei, doei, Dag. Dat was Willem. Die was van het, uh, van het kleine kattenkwaad vroeger. Eén keer een uh, marsje achterover gedrukt en, uh, en met een Rolex over het strand gescheurd. Misschien heeft u, uh, heeft u wel kinderen en... Uh, ja, ik ben toch echt, echt benieuwd naar die verhalen. Want ze moeten er zijn, kinderen die ontsporen. Er zijn genoeg mensen die een keer een nachtje in de gevangenis hebben doorgebracht. Misschien uzelf u zelf wel. U hoeft ook helemaal niet uw naam te zeggen. in De uitzending mag ook allemaal anoniem als u zich er een beetje voor schaamt. Uh, maar uh, durf gewoon eventjes te bellen met, uh, met uw vrouw. En, en we linken het ook echt even aan het gesprek. Hè. Dus ook opvoeden, als je dan zelf kinderen hebt die dat hebben gedaan. Wat is dan je rol als ouders? Moet je heel erg gaan controleren. Uh, of juist niet, moet je ze vrij laten en zelf de keuzes laten maken. Wat die Lisbethop op een gegeven moment zei van nou als mijn uh, kind dan zou vragen van uh, mama ik wil naar Haren. En dan uh, zeg je wat ga je daar doen? Nou ik ga gewoon alleen maar kijken of wat gebeurt. En zodra wat ergens gebeurt uh, ga ik weer weg. Dan liet zij en zegt ze nou dan moet je dat kind ook gewoon laten gaan. Tot Thijs van de Brik liever dan uh, gewoon even een, een goede film opzetten en dat kind lekker thuis hield. Ik ben benieuwd hoe u over dat soort situaties denkt en of u ze wel eens meemaakt. We gaan gewoon nog even proberen. Belt u eventjes naar dit programma via 0800 1121. 0800 1121. U kunt ook even mailen naar nachtetheopen.nl of reageren via Twitter. Via het, het, het Dus dit is de nacht, of hashtag, dit is de nacht. Terwijl u belt, mas natuurlijk toch? Dan gaan wij even luisteren naar uh, Willy Nelson met On the Road Again. On the Road Again.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 He's making. Willie Nelson met On The Road Again. Aan de telefoon heb ik Remco. Remco, goeienacht. Goeienacht, Remco. Jij hebt leuke truckersplaat uh... druk, trouwens. <laughs> ja, zit je, in, uh, <laughs> zit, zit je achter het stuur? Ja. Kijk, waar, waar ben je naartoe onderweg? Uh, op weg naar uh, Utrecht. En dan uh, mijn maandje in. Kijk. Slapen, Er zit mijn nachtdienst erop. En hoe ver ben je nu uh, richting Utrecht? Uh, ik zit nu bij Ramessons weer. Dus nog drie kwartiertjes en dan ben ik in Utrecht. Ah, oké. Okay. En die tijd dood je eventjes met uh, Radio 1? Ja, ja, de hele nacht. Eigenlijk alleen met de nachtdienst luister ik Radio 1. En met de dagdienst ruis, luister ik uh, ja, andere zenden meestal. <laughs> heel, heel goed. Noem geen namen, noem ja. geen namen. Ja, heel slim. Nee, nee, nee. nee. Hey, en jij dacht, nee. hey, kattenkwaad, daar weet ik ook wel iets vanaf. Ja, daar uh, heb ik ook wel mijn deeltje in gehad, zeg maar. Vertel. Dat, uh, ik heb, uh, ik heb vroeger heb ik uh, nogal Vicky gestookt, zeg maar. Gewoon yeah. onschuldig net te simuleren op het strand. Yeah. Uh, meestal in scheidige buurten, wat ik dacht voor mijn leeftijd. Maar ik heb wel een keer: uh, ik kom naar het Nieuwe Rijn. Uh, plastic zakjes in de brand zitten steken buiten de bouwspeeltuin. Oei. En daar is een van die zakjes brandend naar binnen gewaaid. Tegen zijn hut dan. En ik kwam zelf heel erg graag op die bouwspeltuin. Dus het was absoluut niet tegen de bouwspeltuin gericht. Nee. Maar ja, zak je tegen zo'n uh, droge, droge houten hut aan. En uh, de Dus stond in de fik. Maar eigenlijk ja, ben ik weggerend omdat ik bang was. Ja. En toen was het. Ik woonde dan uh, 15 minuten lopen van, uh, van de bouwspeltuin af. En toen was het een heel circus aan brandweer. Toen zeiden mijn ouders van moe. Want het klinkt alsof het in de buurt is. Meenig. Ja, ik ga wel even kijken. Ja, toen, uh, toen was ik er naartoe aan het fietsen. Ja, en Toen kwam mijn schuldvervoer opzetten. Toen ben ik huilend naar huis gegaan. Ja. Toen heb ik het uh, opgebiecht aan mijn ouders wat ik gedaan had. Zo. Nou, normaal gesproken zouden mijn ouders me daarvoor naar de politie brengen. Want die <laughs> zijn nog zo... Uh, ja... <laughs> zo, zo correct, laat ik het ja, zo ja, zeggen. Ja. Ja. Maar nou hadden ze zoiets van... ja, uh, Je hebt het niet opzettelijk gedaan. En uh, je krijgt er meer last van dan dat je opzettelijk de hand zou hebben, weet je wel. Ja. Dus dat hebben, ze, dat hebben ze voor zich gehouden. Wat heftig, hè. En hoe oud was je toen? Z uh, zes, zei je? Ja, acht. acht. Jaartje, uh, ja, iets jonger denk ik nog. Zo. Ik had lucifers van huis gepikt. schrik je en, helemaal dood. Ja, daar, daar zat ik een beetje mee te klooien, zeg maar. Ja, ja en ik, ik weet nog wel, ik hield ook wel af en toe van een vuurtje stoken. En dan, dan kon je, als je dan heel veel lucifers bij elkaar deed, dan kreeg je in één keer zo'n klein steekvlammetje. steekvlammetje, ja. ja. dat was fantastisch. Ja. <laughs> maar plastic zakjes... Ik zat, ik zat meestal plastic zakjes, uh, vooral toen ik wat ouder was, dus had ik zakjes te verbranden. En dan had ik in zand had ik een, een vormpje gemaakt. Ja. En als je plastic zakjes in de brand steekt. Dan gaan ze op een gegeven moment druppelen. Oké, okay. maar dat, ik, ik had uh, al nou, geleerd, dat... Dat... geleerd dat plastic dan weer, dat dat kankerverwekkend zou zijn. Dat mocht dat wel Ja, maar dat, ik weet niet, hoe oud ben je? Ja, ik ben nog jonger, ik ben 21, dus dat... Uh... Ja, ik, ik ben 33, bij ons was dat op een gegeven moment ging dat ook wel spelen. Ja. Ik wil nou niet ineens heel In ouders <laughs> gaan doen, maar dat was... In jouw tijd? Tegenwoordig, <laughs> tegenwoordig krijg je van ademhalen, krijg je al kanker, Ja, hè? nee, dat... Dat, dat, dat ja. ik, ik, ik rook dan, dus, uh, ja. Okay. Het begon op een gegeven moment met diepschuim, daar krijg je kanker van, dat werden plastic zakjes. En op een gegeven moment werd dat zoveel dat... Je okay. gaat er tegenwoordig naar de dokter toe ja. en dan zeggen ze rookt nu. Ja. ja, dan zou ik daarmee stoppen, want daar ben ik ziek van geworden. Ja. Ook al ben je met een gebroken been gekomen, dan komt dat van het roken, weet je wel. Ja, oké. Okay. Heel raar, maar, maar dat goed. Was... Precies, even terug naar het verhaal. Ja, <laughs> uh, wat heb ik nog? Niet Geen verteld, gedaan. nee. Nog meer, ik vond het wel vrij heftig, want ik, ik zit nog... Wanneer, wanneer, je bent nu 33 en het was, oké, okay, nou, ja. als, als de politie luistert, zullen ze je nu niet meer voorop pakken, denk ik. Nou, nou, ook al doen ze dat wel. Ik, ik heb hierbij verteld wat er gebeurd dus dat zal ik aan hun ook doen. Ja, het is een beetje en, de pieknacht. En, en, en, en uh, onschuld overwint altijd, hè. Dus uh, okay. ik heb er nog wel eens op zoiets te denken, want ik zit er nog wel eens mee van... Ja, ik maar weet je wel, ja. zit je dan toch mee, uh, mee in je maag. Nou inderdaad. Uh, ook al weet ik voor mezelf dat het niet opzettelijk gebeurd is. Ja, Het is toch een, een hoop, een hoop uh, ellende die uh, de, de vereniging berokkend hebt, zeg maar. Ja, want wat hebben ze met die uh, is die is die herbouwd of uh, is het echt ja, helemaal compleet afgefikt? Ja, het zijn alleen de hutten die afgefikt zijn. Ja. Er is dus van die hutten, er zijn dus uh, leveranciers die oude pallets oh. inleveren. Ja, ik denk dat je het principe van bouwspeeltuin toch ook kent of niet? Ja, nee zeker. Dat je gewoon uh, oude hutjes in elkaar spijkert. En dan, uh, eens in de zoveel tijd, worden ze afgebroken en dan, uh, en dan worden er weer nieuwe hutjes op die plek neergezet. Ja, precies. Dus je hebt van die kaveltjes en daar ja. uh, en bouw je dan je hutje op ja. en dan wordt die weer afgebroken. Dus het dus was alleen de hutten die, uh, die verbrand waren, dus, het, dus ik heb een hoop kinderen uh, het plezier uit de handen genomen en ja. die moesten dus een nieuwe hutten gaan maken. Kreeg je ook vragen van vriendjes uit de buurt? Nee, nee, nee. Je, je, je hebt het nee, nooit iemand het... verteld? Nee, want ik, heb, ik ben wel naar de, ik ben wel naar de, naar de dingen toe ge, gelopen voordat ik naar huis gerend ben. De dingen? Ben ik wel eerst naar de, de, de, de chef van de bouwspeltuin gerend. Die ja. woonde daar plat tegenaan aan de andere kant van de sloot. Ja. Dat was een vrijwilliger, een vrij jonge jongen. Daar ben ik naartoe gerend en heb ik gezegd van de brand zat in de bouwspeltuin En die heeft toen de brand weer gebeld. Ah, oké. Okay. Dus maar ik heb niet gezegd dat ik dat... Dat nee. ik daar de, de, de, de oorzaak van was, zeg maar. Precies, dus je hebt ook wel indirect eigenlijk geholpen dat het snel weer werd geblust. Ja, tuurlijk. Want ja. Ik, ik, ik, ik, er zit zo'n heel dik hekwerk zit eromheen. En ja. dan klim je niet zo makkelijk omheen met van die scherpe puntjes bovenom. Nee, maar precies. Als dat kon, dan had ik naar binnen gelopen. En dan, dan had ik het uitgetrapt of zo. Maar ik kon ja. niet binnenkomen. Nee. Het was afgesloten. Dus met, dat, uh, met, met die melding heb je eigenlijk ook je eigen schuldgevoel weer een beetje afgekocht? Ja, misschien wel. Ja. Misschien wel, maar het blijft, toch, ja, het blijft toch lullig. Ja, nee, zeker. Je, je zegt, dat, je, ben, je bent een jaartje of 33. Heb je zelf kids? Ja, twee kinderen. Twee jongens. Hoe oud zijn ze? Uh, vier en twee. Vier en twee? Ja. Nou, dus nog twee jaar voordat de eerste een bouwspeeltuin in de fik kan steken. Ja, daarom. <laughs> <laughs> nee, maar ik zal ze, ik zal ze echt houden. Ja? Voor dat, uh, voor dat gebeuren van haar. Ja, ja precies. Want dat is ja, dus misschien het, nog het een beetje het is, met... Het is, nee, het is, het is nou zo lang in het nieuws geweest van tevoren van, joh, het is een misverstand. En uh, er is geen feest. Ja. Eh? Kijk, als ze nou gezegd hadden we organiseren een openbaar feest met, uh, met een paar plaatselijke muzikanten, weet ik veel wat. Dan had ik misschien nog gezegd van ga maar. Ja. Dan moet ik wel zeggen dat het natuurlijk voorkennis is. Hè? Kijk, als ze, als ze het van tevoren tegen je zeggen. Ja, dan is het een heel ander verhaal, maar dat soort dingen zeg je nooit. Nee, precies. Ik, ik ben vroeger ook, net als die andere meneer, je gaat naar Pietje toe en je gaat eigenlijk naar Jijntje toe. Ja. ja. zo werkt dat. En ja. ik vind ook wel een beetje dat een kind... Kijk, een kind moet niet alles tegen zijn ouders zeggen. En zeker de periode dat kinderen baldadig gaan doen. En de periode waar, waar, waar ik het meest baldadig geweest ben, dat is toch je, je puberteit. Ja. Nou, als je ouders zeggen, je mag geen brommetje kopen, dan ga je juist een brommetje kopen. En dan zet je wel drie steegjes verderop aan de ketting, ja. dat ze het niet zien. Want dat is juist de periode, dat, en dat is ook de leukste periode. Precies. En het, is, en het is ook wel dat ouders, als je daar je kinderen een beetje in vrij laat, dan kunnen ze ook hun eigen weg zoeken, zeg maar. Kijk, ja. en als je er op een gegeven moment als achter... Ik vind het altijd een beetje van die, van die uh, hoe moet je dat nou zeggen, van die zullige kindjes die, die naar hun ouders gaan en die, die alles tegen hun ouders zeggen. <lacht> Weet je wel? Dan ja. het, is, het is juist leuk om je eigen grenzen te maar, verkennen. Ja, en soms ga je dan, er overheen en dan is maar net hoe je ermee omgaat. Maar dan is het eigenlijk ook, zou je ook kunnen zeggen dat ouders juist een beetje regels moeten stellen omdat je daar dan als, als kleine puberen tegenin kunt gaan. Ja, maar dat, dat, doet, dat doet een kind toch de hele dag. Ja, maar als een ouder, het, als, als een ouder nou dat kind, kind. vrij laat... Ja. Want, hè, want dat zei bijvoorbeeld die Elisabeth Hop, die zei nou, ik zou het gewoon overleggen. En uh, dan moet hij het maar zijn grenzen gaan uitzoeken. Dat is natuurlijk... Ja, nou ja, dat, dat is ook waar. Maar kom dan ook niet huilen als je, als je in een politiebureau zit. Want dan blijf je er maar lekker zitten tot de volgende ochtend. Ja, precies. Dan komt Bootje om zijn loog. Ja, dan ga je niet, dan ga je niet. Dan, dan, dan, dat heeft mijn pa ook altijd gezegd. Die zegt van, uh, je mag voor mij alles doen. Ja. Uh, maar als jij opgepakt wordt, hoef je niet naar huis te bellen midden, midden in de nacht dat je in het politiebureau zit. Want ik kom je niet ophalen. <laughs> nee, zou die dat en hij dat dan echt niet doen? Altijd... Wat zeg je? Zou die dat dan ook echt niet doen? Ja, nee, dat doet hij echt niet. Oké. Okay. Dat doet hij echt niet. En, ik, en, en, en dan moet je nog opletten: dan komt hij me de volgende ochtend ophalen. Ja. En dan kan ik nog een ros van mijn krijgen ook. Zo. Want dat is echt uh, afhankelijk van wat ik gedaan heb, hè? Was hij een beetje zo'n Peter R. de Vries figuur? Nee, nou ja, hij is gewoon uh, streng maar rechtvaardig. Ja, dat zeg ik. En ik vind het ook belangrijk. Maar wat ik nog zeggen wou over kinderen... Ja. Kinderen zijn hun hele leven zijn ze bezig met de grenzen te verkennen. Ja. Hoe vaak je als ouder... Ik weet niet of jij kinderen hebt. Nog niet. Nog niet. Maar als jij... Als je kinderen hebt, hoe vaak je wel niet loopt te zeggen... niet doen, blijf af, hou op, kom ja. uit die vensterbank, is gevaarlijk. Ja. Dat is alleen maar voor hun te kijken hoe ver ze kunnen gaan. Ja, een beetje uitproberen. Ja, en, dan gaan ze, en dan gaan ze een keer op hun plaat. En dan weten ze dat dat gevaarlijk is. Ja, ja maar en goed, en nu is dat nog vrij onschuldig, hè? Want die van jou zijn dan twee tuurlijk. en vier, dus die klimmen ze heel op de verkeerde vensterbank. Maar voor de rest hazen ze, ze nog niet zoveel uit als het goed is. Nee, tuurlijk niet. Dat, dat, dat is ook zo. Ja. Maar ze draaien wel de gasknop open van de, van de dingen. Dus hoe onschuldig oh, ja. kan het op een gegeven moment zijn? Ja. Ik bedoel, ja. Alleen, het is allemaal uit onwetendheid. Hun weten nog niet beter. Nee. Kijk, en daarom praat ik ook een beetje uit, uit uh, vooraf... Er zullen best oudere mensen nu luisteren die oudere kinderen hebben die denken, je lult uit je nek. Ja, dat, dat, zal, dat zal best wel zo wezen. Ik zal het ook allemaal moeten leren. Ja. Maar ik zal toch echt wel proberen om een beetje het uh, van, van mijn vader. Dat, ik heb een hele leuke jeugd gehad. Ja. En vooral ook door die baldadigheid. Kijk, ik heb nog nooit iemand in elkaar geslagen. Ik heb ook geen behoefte aan een vechtpartij. Nee. Dat, kijk, en eigenlijk zouden ze eens dus een keer zoiets in Nederland moeten organiseren... De ME die wordt ook getraind, hè? Ja. Die hebben ook een school waar ze naartoe gaan om te leren hoe ze tegen hooligans moeten doen. Ik, ik voel hem ja. aankomen. Jij wil dat, dat tieners daarheen worden gestuurd om even tegen de ME te trainen. Nou, misschien. Ja. Misschien om een, om een soort met open dag te houden. Ik, uh, ik heb een laten vertellen kan, dat dat wel eens gebeurd ook is ook. Een je kan ook een inschrijfsysteem houden. Ja. Dat je, dat je als hooligan, als jij zo graag wil vechten, dat is prima. Dan schrijf je je in op zondag. En dan ga je vechten. Tegenwoordig doet de landmacht dat. Ja. Ik heb er ook tegen de ME gestaan. En dan sta je als militair tegenover de ME. Er ja. staan er overal van die, uh, van die kratten met van die uh, palletklossen. Dat zijn van die houten blokken. Zijn dat. Die mag je naar ze toe gooien. Ja. Je mag alles kapot maken. Wat je tegenkomt is gewoon op een oude, oude militaire kazerne. Maar pas op, ze slaan... De eerste keer is een beetje aftassend, weet je wel. De eerste uh, groep die ze doen. En vervolgens slaan en ze gewoon de, de... de pan in. En de tweede, dan slaan ze je echt finaal voor je flikker. Of je nou militair bent of niet. Nee. En dat is ook wel leuk, want je mag ook gewoon tegen hun alle agressie gebruiken die je in je opkomt. Ja. En, dan, en dat ben moet er af en toe gewoon uit. Als je dat te veel inperkt, dan, dan, dan, krijg je, dan gaat dat alleen ja, maar ja, aanverrechts werken. Ik, ik ben een heel vredelief vrouw. Ik kreeg ook maar een opdracht om dat te doen. Maar ja. op een gegeven moment word je er wel heel fanatiek in. Ja, en precies. zeker als de charge van die paarden op je afkomt. Ja. Ja. Kijk, ik ben niet. Ik, ben, ik, ik heb een beetje het idee dat tegenwoordig met die hooligans dat het allemaal vrij professioneel opgezet is, zeg maar. Hmm. Dus vrij, uh, vrij veel theorie erachter is hoe ze met de MI om moeten gaan. Dat okay. is natuurlijk ook zo. Ja. Maar ik heb het idee dat die jongens erin gespecialiseerd zijn hoe ze dat moeten doen. Ik zou het niet weten. Kijk, en ik, en ik was als uh, simpele militair. Ja, maar wacht ja, even hoor, mooie... Rem, Remco, we ja? moeten ook langzaam afronden. Maar wat, wat ik me nog wel even afvraag, je, je zegt, je was militair en nu zit je achter het stuur in de vrachtwagen. Dat is ook, ja. dat is ook wel een aardige, een aardige switch. Nee hoor. Op een gegeven moment ben ik er klaar mee, hè. Kijk, ik, uh, ik ben, uh, ik was uh, niet een van de eerste lichtingen, maar 96-11 ben ik opgekomen. Ja. Dus inmiddels ook alweer uh, tien jaar terug dat ik eruit gekomen ben. Ik heb vier jaar heb ik, uh, gediend als militair, vrijwillig. En dan moet je op een gegeven moment gaan kiezen, Van mijn contract is afgelopen. Uh, wil ik nog een, uh, nog een periode doorgaan waardoor ik ouder word en uh, minder interessant voor de arbeidsmarkt? Ja. Of vind ik het nou mooi geweest en ga ik uh, mijn grote ruimwijs halen? Want dat heb ik dus niet in dienst gehaald, dat heb ik dus allemaal zelf betaald. Ja. Ga ik mijn grote rijwijs halen? Toen was er trouwens nog geen sprake van, ik zou eerst buschauffeur worden, maar dat, dat was niks. Al die zei ik in de mens achterin, dat was niks. <laughs> Ik bel nee. het jouw lekkere mond dicht. En. Precies, uh, <laughs> is veel beter. De vracht die zeurt niet. <laughs> nee, en dat heb je gedaan en je zit nu lekker achter stuur naar Utrecht. Nog een ja. uh, klein half uurtje te gaan, nu ondertussen volgens mij. Ja, ja. ik heb uh, lekker mijn radiootje aan. Kijk. en Ik uh, vermaak me kostelijk. Nou, blijf. zometeen lekker thuis. Dan heb ik s ochtends word ik uh, of eind vanochtend word ik lekker gewekt. Ja, met van mijn kinderen. Zo gaat dat. En meer wil je niet hebben. Nee. Nou, hey, uh, d -d dank voor jouw verhaal en succes met de laatste loodjes even naar Utrecht. En uh, wellicht wel. tot nog een keer spreeks. Oké. Okay. Oké. Okay. Hoi, hoi. Fijne nacht nog. Hoi, hoi. Dank je wel. Ook aan de telefoon heb ik uh, Kortjan. Kortjan, Kort-Jan, Hallo. Wat een, uh, wat, wat een bijzondere naam. In, zal je het uitleggen? Mijn ene grootvader heet Kort en mijn andere grootvader heet Jan. Oh, nou dan is het Zo, mysterie je, meteen opgelost. Met een C, hè, is het wel. Ja, precies. Maar je, je zegt het hetzelfde. Wat zeg je? Je spreekt het hetzelfde uit. Ja, zo is het. Ja. Vertel. Jij wil iets vertellen volgens uh, mij over jouw kinderen. Wat zeg je? Jij wil iets vertellen over jouw kinderen, toch? Nou, wat mijn meest elementaire uitgangspunt was... Nou? ...dat ik met mijn kinderen door Haarlem fietste. Ja. Toen ze jonger waren, zaten ze bijvoorbeeld bij mij voorop. Er was er eentje naast. En dan zei ik tegen de kinderen... Kijk jongens, dit is een rood licht... Daar mag je niets doorheen. Ja. Zo ja, straks is het groen licht. Daar mogen we wel doorheen. Ook als je door het groen licht rijdt, moet je altijd kijken. Dus mm -hmm. mijn, mijn, moet je moet altijd links, kijken en rechts kijken, Ook als het groen is. Ja. In een volgende stadium. Zeg, ja, kijk nog eens. Nu is het weer. waar is het weer wat ouder. Nu is het, een is het een rood licht. Maar als we om ons heen kijken, komt er geen fuck aan. <laughs> dus gaan we lekker doorheen. Oké, okay. dat, dat, dat was jouw manier van opvoeden. Ja, nee. Het enige wat ik opvoede in hen, dat ze groen, rood, whatever... altijd, altijd, altijd kijken. Ja. Altijd kijken om je heen, links, rechts, links, rechts, voor, achter... Je moet altijd je eigen weg... Je moet niet alleen maar vertrouwen op het, uh, op het rode of het groene lichtje. Nee. Buiten het feit dat uh, het natuurlijk van door de politie zegt, rood licht moet je stoppen. Precies. En als er een stuk aankomt, ja. dan vind ik best dat je door het rode licht heen mag rijden. Ja. Maar als je maar altijd kijkt, ook bij het groene licht... Ja. Maar wat, wat, wat ik dan denk, hè, als ik eens een uh, kritische vraag mag stellen. Stel nou, dan gaan ze een keer bij rood licht en, en het uh, zit een beetje een dode bocht uh, zit daar in die, in die kruisweg. Mm. En dan uh, steken ze over en dan worden ze aangereden. voel je toch ontzettend schuldig als, uh, als vader. Nee, maar dat, dat, is, dat, dat heb ik zo. En, uh, maar ik spreek nu eigenlijk van kinderen van, laten we eens zeggen, zelf van 15 tot 20 zo. Hè. Ah, oké. Okay. Kom. Niet van nog jonger. Jong, ah, jong volwassen. Daarvoor heb ik dat ook wel. Heb ik, dat ook, ik heb altijd gezegd van... Je ja, ja. Moet altijd <laughs> kijken waar je fietst. Of er een groen lichtje is of een rood lichtje is. Ja, je weet nooit wat die gekken om je heen doen. Ja, ik wou net zeggen, ik, ik hoop niet dat jij pas op, je met je kind, op, op hun 15e met je kinderen bent gaan fietsen. Dat, dat zou een beetje aan de later nee, kant zijn. Nee, nee, daarvoor heb ik het ook al gedaan. Maar dan deed ik, kijk, wat ik, ik zat in Amsterdam. Of in, uh, in Haarlem. Ja. In Amsterdam fiets uh, ik ook door, uh, het, uh, door heel Amsterdam. Mm -hmm. En ik ging echt niet om elke ro ro rood dicht te wachten. Verkort. <gotsen> weet je wat ik nou zo grappig vind uh, aan, uh, aan jou, Kortjan? Je, je, ja. je praat met, met een heel mooi, een beetje netjes accent. Hij <gotsen> woont in Bloemendaal. Maar... Ja, en je stopwoordje is fuck. Dat is... Dat is dat ja, zit... ja, ja, ja. Hij deed het, het zijn vriendinnen vriendin van mij, die was met Ik had twee vriendinnen, was ik mee op vakantie. Ja. <laughs> en die we uh, zaten ergens bij... Nou uh, ja, zo... Lorette maar. En die zei van... Nou, godverdomme. kort. Nou, je, nou, op, nee. ik, uh, moet, je moet wel uitkijken wat je zegt op EON Radio. Uh, ze zei, ze waren, We waren gelijk al teksten allemaal aan het gebruiken. Moesten we je helemaal afleren. Oh, well, yeah. ja. Nou. Hey, je, je, je, je weet dat je naar een EO-programma belt, hè? Oh god, dan moet ik, nou ja. ja. <laughs> moet ik daar een gel, gelovige. Uh, in, uh, hoe noem je dat? Een gelovige aspect in mijn eigen hoofd. Uh. Nee, nee hoor, nee, maar als je een, een beetje op je taalgebruik let, zou mogen oh, maken... Oké, okay, sorry, ja, ja, ja, ga ik doen. Ga ik doen. Maar ge geef ze nee, helemaal niks. Ik, ik, ik, ik ga niet, nee, nee ik ga. Ik... Ik ben ongelofelijk, maar ik zal voor mij de scrabbeurzen Helemaal goed. Toen jouw kinderen op een gegeven moment snapten dat ze niet door rood licht moesten fietsen, in ieder geval niet zonder te kijken. Hebben ze toen later nog wel eens wat ernstigs uitgesproken? Iets ernstiger dan even... een. Nee, ze waren erg snel en kliek om dat goed op te pakken. Oké. Of je wist er niks van? Of je wist er niks van. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Nee, ze vonden dat een goed advies. Kijk, Mijn enige advies was eigenlijk. Dat ze. Wat voor. of Wat voor. gegevens van politie en zo. Je moet altijd zelf. Dat was echt een heel. Ja, dat snap ik De Dwingende regel van mij: altijd kijken. Dat is met fietsen. Dat, dat is allemaal met fietsen, kijk, maar... Kijk, kijk, ze Dat was voor mij een elementair... elementair begrip. Dat snap ik hoor, jammer. Maar hoe elementair dat ook is... Het, het, ze deden toch ook andere dingen dan fietsen? Haalden ze geen... Uh, gingen ze nooit naar verkeerde feestjes... of verkeerde vrienden, of... Hm. Ja, Zit je lekker te ja, eten, dat is die trouwens? Van, die, van het harengedoe. Ja? Ze nou, zijn nu... 18 en 22. Oh! Gingen ze daar naartoe, naar Haren? Nee, nee, nee. nee. Oh, niet? Oké. Okay. Nee, ze, ze wonen hier. Ze wonen, ze wonen bij jou nog? Ja, daar wonen ze bij me. En, ze, en, en hadden ze, Hebben ze het daar wel over gehad toen thuis, over ja, Haren? Ja, ja, ja. En, en wat zei je dan? En, en mijn oudste zoon zegt. Ja, wat een onzin, daar ging ik er echt niet heen hoor. Nou <laughs> ja, goed, van mijn, mijn oudste zou ik wel. Die, die heeft ook af en toe van die. Hij heeft een hele goede vriend dan in Ja. Uh, in yeah. waar hij geboren is. Dat hij met die, met die, met die, met die rare idioten uh, daarop stapt en vervolgens gevechten krijgt met Marokkaanse jongens. En uh, nou, in elkaar geslagen wordt, of die andere mensen in elkaar slaan. Okay. Ja, ik, zeg, nee, ik zeg: ik vind dat geen goed plan, nu, wat je nee. hier flikt. Uh, maar nee. goed, daar. Ik heb dat nooit verder heel ernstige. Maar wat ik dan hoor, worden er wel. Maar goed, ik kan van, gewoon ook van mezelf spreken, wat dat betreft. Hoe bedoel je? Nou, in de zin dat ik zelf op een uh, 18e, 17e. zat ik gewoon in, uh, in Parijs en in, uh, in Zuid-Frankrijk. En ik met een hele club uh, jongens en meisjes, Franse jongens en meisjes, meeging naar. dat ik in. Uh, in Parijs bij uh, Madame Popov en ik werd opgenomen bij een club mensen uh, waar met, we, met wie we alle naar Antiep gingen, Joanne Pain Antiep gingen. lastige taal. En goed, ik spreek zelfs echt over 40 jaar geleden zo pakken. En wat gebeurde er toen? Wat heb je toen gedaan? Nou, toen, toen waren we dus, waren er, de bloedselmaars, en wij waren de biedniks, en die bloedselmaars on dreigden ons aan te vallen. Ja. En dat ik weet dat ik zelf met een clubje mensen, dat was nog een wat glooiend terrein, en er was één jongen, was er, zou er uh, beschadigd zijn door één van die jongens, dat ik, uh, en dat ik schrok van mezelf op een gegeven moment, want ik was die jongens op achtervolgen, en dat ik een steen gooide uh, naar die jongens toe. En ik, kan nog, ik uh, herinner de klank van die steen nog tegen die, tegen die garage die daar stond. Ja. Yeah. Wow. Als ik die jongen geraakt had, was hij fucking kapot geweest. Ja. Ja, anyway. De, en, en dan word je even bepaald bij, hé, hey, wat ik nu doe had ook zomaar even hele ernstige ja, gevolgen, ja, ja, gevolgen kunnen ja, hebben. Is, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat is wel heftig, ja. Maar dat, het, was gelukkig niet, het was gelukkig de garage en niet het achterhoofd van een van die jongens. Nee, gelukkig niet. Dan was het was uh, ellendig geweest. Maar er was wel een van onze jongens. Dat was met een mes in zijn nek gestoken zo ook, of zo. Oh, eh, de, van, van, een van de vrienden die destijds daarbij liep, 40 jaar terug. Ja. ja. Met een mes in zijn nek gestoken. Ja. Dus die wel, is, is die overleden? Weet ik niet. Nou, nou, weet het je niet. altijd van die broodjes aap die dan door. Oh, je weet, je weet het niet helemaal zeker? Nee, dat weet ik niet. Nou, in ieder geval, ik werd toen. <laughs> we werden meegelokt met een heel stellige clubs. Ja. Jongens, meisjes. En toen kwamen we naar de verkeerde plek. En toen werden wij weer aangevallen door, uh, door uh, jongens die in de overmacht waren. Ja, ik, be ik begrijp het. Ik volledig uh, in elkaar met uh, mm. Kort Jan, dank, dank voor jouw tips uit, uh, uit, het, uh, uit het mooie bloemendaal. Oké. Okay. En uh, veel succes waren nog mooie met... Mooie ervaringen, want ik werd op een gegeven moment natuurlijk wakker... Ja. Op een boot. Want ik was echt in elkaar met een paar hele leuke meisjes om me heen. Zo, oh jee. Die mij aan wonden verzorgden. De, ja, dat had je gedroomd dan, denk ik. Dat, nee, nee, nee, nee, dat is, dat is echt waar. Dat was echt zo? Nee, nee dat is echt zo. Ja. Is een beetje een filmscenario. Ja. Nou, dat klinkt goed. En, en, en met een van die meisjes ben je later getrouwd. <laughs> nee, maar dat. De... Met de moeder van mijn kinderen getrouwd. Ja, precies. En Dat, en dat, dat was, was niet... een tijdje daarna hoor. Ah, oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Kortjan, mm. hey, dankjewel. We gaan zo naar het nieuws, dus ik ga afsluiten met jou. Maar het begint als eerste, <laughs> wat ik wil zeggen is... dat je je kinderen duidelijk moet maken... dat ze altijd moeten kijken... wat ze, uh, ze, zeker als ze in het verkeer zitten... moeten altijd kijken kijken, kijken, kijken, kijken, kijken. Kijk links en rechts en nog een keer. En vooruit en achteruit. Precies. D dankjewel, kortjan. Ja. En een fijne nacht nog. Oké, okay, dankjewel. Tot ziens. Oké, okay, hoor. Nou, zo zie je maar. Er zijn best verhalen over, over kattenkwaad of, uh, of avonturen van vroeger. En ik zie dat uh, dat, dat, dat u inspireert, want er wordt opeens uh, flink gebeld. Gelukkig hebben we nog een heel uur om uh, met elkaar te praten. Dus heeft u spannende avonturen vroeger beleefd... die eigenlijk niet helemaal door de beugel konden, Of heeft u kinderen nu waar u uh, misschien wel heel extra goed op moet letten? Dan praten we daar zo over verder en we kijken of we nog tijd hebben voor de sociale media. Dat uh, fietsen we er ook nog even tussendoor. Dat allemaal uh, zometeen. Schroom dus niet uh, te bellen. Ik zou er nu nog even mee wachten, want ja, eerst komt natuurlijk even altijd het nieuws op Radio 1 om het hele uur. Maar straks na het nieuws dan uh, dan praten we weer verder met elkaar. Dus ik zou zeggen tot zometeen.